8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1. Journaal die recordschrikking met de Amerikaanse bank JP Morgan Chase. En de Kamer blijft het proberen bij opstelten. d 66 komt met een plan om het telen van wiet te gedogen. Hoort zo dadelijk meer over? Nu is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De PVV wil het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties opzeggen. Volgens dat verdrag uit 1951 is Nederland verplicht... om vluchtelingen toe te laten tot de asielprocedure. PVV Tweede Kamerlid Fritsma wil alleen vluchtelingen toelaten... die aantonen dat ze niet terecht kunnen in een ander land in de eigen regio. En dat zouden er van de PVV niet meer dan duizend per jaar mogen zijn. We hebben de verplichting om iedereen tot onze asielprocedure toe te laten. En daarom hoeven bijvoorbeeld rijke golfstaten in de Arabische regio niks te doen... om Syrische vluchtelingen op te vangen. Het hele belangrijke principe dat vluchtelingen in de eigen regio moeten worden opgevangen kan gewoon niet bekrachtigd worden zolang je aan dat vluchtelingenverdrag moet houden. Fritsma wijst erop dat het VN-verdrag is opgesteld... in een tijd dat vluchtelingen naar een buurland gingen om bescherming te zoeken. Het is volgens hem niet berekend op een tijd waarin je binnen een halve dag... naar het andere eind van de wereld kunt vliegen om asiel te vragen. De Amerikaanse bank JPMorgan Chase treft een schikking met de overheid voor 13 miljard dollar voor het verkopen van rommelhypotheken. Dat is de hoogste boete die ooit door justitie in Amerika aan een instelling is opgelegd.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 Gesteld. En toen de huizenmarkt instortte, verloren investeerders er miljarden op. De miljarden van die schikking gaan onder meer naar hypotheekbedrijven en naar consumenten, als compensatie voor een te dure hypotheek. De chemische wapens van Syrië worden mogelijk ergens op zee vernietigd, dat zeggen bronnen bij de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. Vier dagen geleden wees Albanië een verzoek af om de voorraad wapens daar te vernietigen. Gedacht wordt nu aan ontmanteling op een schip of een kunstmatig eiland. Syrië heeft 1300 ton chemische wapens die voor juni moeten zijn vernietigd. In Zuid-Afrika is een dode gevallen en tientallen bouwvakkers zitten nog vast onder het puin na het instorten van een winkelcentrum in aanbouw. 26 mensen zijn zwaargebond naar het ziekenhuis gebracht. Het winkelcentrum in aanbouw stond in de provincie KwaZulu-Natal. Hoeveel mensen exact vermist worden is nog altijd niet bekend, zegt correspondent Alice van Gelder. Gisteren werd er gezegd dat er 50 mensen vermist worden... maar eigenlijk weten we niet precies hoeveel mensen nog onder de tuin liggen. En dat komt dus ook mede doordat het aan het einde van de dag gebeurde. Sommige bouwvakkers zijn misschien al naar huis gegaan rond die tijd. Dus dat moet ook vanochtend duidelijker worden... van ja, hoeveel mensen kunnen daar nog onder liggen? De rechter bepaalde vorige maand... dat de bouw van het winkelcentrum stilgelegd moest worden... omdat aannemers zich niet aan de regels hielden. Een deelnemer aan het tv-programma Miljoenenjacht... gaat producent Endemol aansprakelijk stellen... omdat hij 5 miljoen euro is misgelopen. Begin november maakte de man kans op een koffer met een onbekend bedrag. Doordat hij een knop indrukte, accepteerde hij in plaats van die koffer 125.000 euro. En later bleek er in die koffer 5 miljoen te zitten. De man zei dat hij had willen doorspelen, maar dat mocht niet van de notaris... De kandidaat die nu een claim in bij Endemol. En als daar geen reactie op komt, stapt hij naar de rechter, zegt zijn advocaat. Dan het weer. Eerst nog wat zon. Aan het eind van de ochtend van het westen uit regen. En tegen de avond kans op natte sneeuw. Vrij veel wind. Het wordt 5 graden. Morgen soms nog wat winterse neerslag. Later af en toe zon. Dan wordt het een graad of 4. En na morgen droog, soms wat zon. Overdag 4 tot 7 graden. In de nacht net iets boven nul. Ja, kijk de handschoenen maar aan. Wij gaan naar de verkeersinformatie. Het, Het is een normale spits... met wel wat extra vertraging door ongelukken. Er staat 140 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor bommel, 2 kilometer. Er liep een koe op de weg, maar die staat inmiddels weer in de wei. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht een lange file... tussen Zevenhuis en Nieuwebrug, 14 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht, daar blijft er maar één over. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam... over de A4 en de A2... Zijn daardoor ook files op de A20 richting Gouda voor knop het gouden 5 kilometer. Op de N11 leiden Bodegraven voor de aansluiting met de A12 4 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam voor knop het Klaver Klaverpolder 9 kilometer na een aanrijding. Maar daar is de weg weer vrij. Dankjewel Edwin. Spreken hier zo weer over een kwartier. En straks waardevermindering van huizen door gasboringen en aardbevingen. Blijkt wel degelijk een verband te zijn. Hoort u zo dadelijk.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 Goed gevonden. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. De verwoestende orkaan aan Complete dorpen zijn van de kaart geveegd. Er zijn duizenden doden Ja, Daar kwam nog een spotje doorheen voor de actie Giro 555 voor de Filipijn. Excuses daarvoor. We gaan naar het nieuws van dit moment. Door een eigen fout liep een kandidaat van de postcode loterij... miljoenennacht jacht 5 miljoen euro mis. Je hebt het idee dat dit het goede moment is om nee, de deal te sluiten? Nee. op het moment dat ik sla, heb ik het idee dat ik het fout doe. Meteen ik... nou, nou, dan schrijf... doen we nog net of je het niet gedaan hebt. Ja, maar dat kon dus niet volgens een notaris. En daar is deze meneer het niet mee eens. Hoort u zo meer over? JP Morgan Chase is het ook niet eens. We moet toch betalen. Amerikaanse bank, JP Morgan, heeft een recordschikking getroffen met justitie. Voor 13 miljard dollar, dat is bijna 10 miljard euro, wordt vervolging afgekocht... De bank bekend schuld. In de jaren voor de financiële crisis verkocht de bank het hypotheekobligaties aan beleggers. Zonder erbij te vertellen dat ze van dubieuze kwaliteit waren. De investeerders verloren miljarden op de rommelhypotheken toen de huizenmarkt instortte. Nou, u kent het gevolg. Hè? Jaap Koelenwijn, hoogleraar ondernemingsfinanciering in Nijenrode. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt reusachtig, 13 miljard dollar. Bijna 10 miljard euro. Um, JP Morgan wilde ook veel minder betalen. is uiteindelijk op dit bedrag, uh, richting dit bedrag gemasseerd. Uh, wat vindt u van, uh, van deze som? Nou, als je kijkt naar de totale schade van de kredietcrisis voor de wereldeconomie... is uh, 10 miljard euro nou, bijna een symbolisch bedrag. blijft een heleboel geld. Hè? Want uh, uh, zeg maar het eigen vermogen van JP Morgan is stil 6 miljard dollar. En Als je 13 miljard van moet betalen is het toch 6 procent van de waarde van de bank... Uh, vervrijdende bewijs, Het afzet tegen de Raadbank is, is de boete naar verhouding... vier keer hoger dan de boete die de Raadbank heeft gekregen. Dus het hakt er wel flink in. U, u bedoelt die de Raadbank heeft gekregen voor uh, het manipuleren van de Libor rente. Van de Libor. Hè? Dus als je kijkt hoeveel eigen vermogen de Raadbank heeft... en die moesten 700 miljoen euro betalen. Nou, J.P. Morgan heeft, is natuurlijk een veel grotere bank... Uh -huh. maar dat bedrag van 30 miljard hakt er dus verhoudingsgewijs toch heel zwaar in bij J.P. Morgan... Maar ja, ten opzichte van totale schade is het natuurlijk beperkt. Alleen het probleem is, als je JP Morgan alle schade laat vergoeden... dan valt de bank om en ben je nog verder van huis. Eh, dit, is, dit is een soort tussenoplossing van, ja, zoveel kunnen ze betalen. Eh, dat moet het dan maar worden ongeveer. Nou, dit is niet van harte gegaan, hè? hebben we ieder al begrepen... van onze correspondent Wessel de Jong. Uh, JP Morgan wilde veel minder betalen, wilde ook natuurlijk geen schuld bekennen... Uh, wat vindt u van die gang van zaken? Want uiteindelijk wil iedereen toch graag schoon schiet maken... en het vertrouwen terugkrijgen dat uh, ontbreekt in banken op dit moment. Ja, dat ben ik met u eens. Maar 30 miljard dollar is natuurlijk vreselijk veel geld. En vooral dat schuld bekennen is natuurlijk een hele gevoelige. Want op het moment dat de bank schuld bekent... dan kunnen heel veel individuele obligatiehouders of hypotheekgevers... die kunnen de bank ook aansprakelijk gaan stellen. Dus de bank die, die zal nooit schuld bekennen. En ze hebben nu toegegeven dat ze een onjuiste voorstelling van zaken hebben gegeven. Nou, dat is niet echt schuldbekentenis... maar je geeft natuurlijk wel toe... dat je iets niet volgens de regels hebt gedaan. Ik merk wel op, hè, in dit geheel... dat er heel veel partijen zijn die schuld hebben aan de kredietcrisis. De rating agencies, de overheid die de rente veel te laag hield... banken ook stimuleren om leningen te geven. Dus dat J.P. Morgan zegt... wij zijn niet als enige schuldig... of we hebben niet alle verantwoordelijkheid... dat kan ik me nog wel voorstellen ook. Mm -hmm. Ja. ja, dat is het natuurlijk ook zo. Maar ze waren wel onderdeel ja. van, van het grote probleem. En dus hebben zeker? ook flink gesnoept ja. uit het reddingspakket van de regering. Uh, ze zijn heel goed geholpen door de regering. Ze hebben natuurlijk ook, zijn overeind gehouden. hebben ook overigens geholpen andere financiële instellingen op de been te houden. Dus ja, dit is een, een hele complexe zaak. Aan ene kant heeft J.P. Morgan goede dingen gedaan. Heeft geholpen andere banken te redden. Aan andere kant hebben ze ook vrolijk meegedaan aan het hypotheekfeest daar best steeds veel geld aan verdiend, zoals alle banken en de rating agencies. Maar ja, ze zijn echt te ver gegaan in het geven van hele hoge hypotheken... aan mensen die het eigenlijk niet konden betalen. Mm -hmm. En vervolgens heeft ze die producten die doorverkocht aan beleggers... die onvoldoende informatie kregen. Ja. Nou, en beide zaken zijn natuurlijk verwijtbaar. Uh, ja, over verwijtbaarheid gesproken. De bank als instituut kan niet meer vervolgd worden, maar de topmensen mm. nog wel. Verwacht u dat ook? Dat weet ik niet. Kijk, onderdeel van het deal kan natuurlijk zijn... we betalen 13 miljard, maar dan moet het ook ergens stoppen. Hè? En dat is ook, ook overweging om een schikking te treffen. A, dat je claims van boze beleggers en huiseigenaren voorkomt. Een onderdeel zou kunnen zijn dat er geen strafrechtelijke vervolging komt... ten opzichte van de topmensen. Dat weet ik niet, maar het is dan wel de gebruikelijke opzet... bij dit soort schikkingen, dat je daarna ook met rust wordt gelaten. Ja, ja. Maar we zien toch hier ook in Nederland, links en rechts... Eh, topmannen van banken, woningcoöperaties, sneuvelen. Ziet u een trend? Um, nou, wat je wel ziet in het maatschappelijk verkeer... is dat men niet meer genoegen neemt met een sorry of een excuus... of een ja, we zullen het nooit meer doen. Mm. Uh, nou ja, bij de rouwbank is Sipco's schat onder druk van de lokale bank... uiteindelijk toch vertrokken. Erik Staal, vestia moet voor de rechter komen. Nou, die ontkent in alle toonaarden... ...dat hij ooit iets heeft gezien of getekend of wat dan ook. Ja. En dat was de verantwoordelijkheid van andere mensen. Mijn reacties op dat, die gedachte van... ...ik werd veel sterker bij de rechter... ...maar ook Kees van Hoeven kwam daar niet mee, uh, mee weg bij de rechtbank. Um, maar ik zie wel een maatschappelijke trend... ...dat de samenleving normoverscheidend gedrag... ...en dat is met J van Morgen natuurlijk gebeurd... ...is bij andere partijen ook gebeurd... ...dat men dat minder accepteert... ...en dat de mensen die daarbij betrokken zijn... Sneller persoonlijk worden aansprakelijk gesteld. Al is het maar dat ze gedwongen worden om op te stappen. Dat is een duidelijke trend, die, waarin de samenleving, ook door de constant nieuwe media, sneller het hoofd eist van de vermeende daders. Jaap Koelewijn, hoogleraar ondernemingsfinanciering op Nijenrode. Dank u wel, meneer Koelewijn. Dan door naar Mino Remmers. Het is 13 minuten over acht uur. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Want Mino, um, jij bent in Groningen, waar, en dat is interessant, bewoners nu zelf met onderzoek komen naar de waarde van hun huis, uh, het verband daartussen en uh, gasbooringen en aardbevingen. Ja, vannacht zijn ze op pad geweest hier. Het is een soort ondergrondse groep. Ze noemen zich Loeske en ze pleiten onder andere voor een stuiver... bij elke kub aardgas die gewonnen wordt... om zo toch meer schadevergoeding te krijgen. En we zijn nu thuis bij de actievoerders... die absoluut anoniem willen blijven. Ik kan alleen maar zeggen dat we nu in Ooster-Nierland zijn. Er staat die seismologische apparatuur. Als je dit doet, dan zie je dat op de grafiek op de computer. En jullie hebben ook schade, want de vloer loopt hier naar beneden. Dat is geheel correct. Ja, Behoorlijk schade zelfs. Het, het, het is al meerdere jaren gaan dat er steeds wat bij komt. Er komt steeds wat bij. Het is een cumulatie van een heleboel kleine dingen... die dus nu een heel groot probleem gaan vormen. Vandaar die actie van vannacht met jullie verkleed met boerenzakdoeken voor. Zag er een beetje uit als IRA, maar het is, het is een ludieke actie moet ik erbij zeggen. Maar dan de cijfers. En die komen van iemand wiens namelijk wel kan noemen. Dat is advocaat Pieter Huytema van de Haan Advocaten. Jullie komen met voorlopige cijfers naar aanleiding van onderzoek. Wat komt daaruit? Nou, we hebben meerdere onderzoeken verricht. Eén uh, onderzoek door een aantal deskundigen uh, betrof de waarde van de woningen uh, uit het gebied. De voorlopige cijfers laten zien dat er tot 30% waardevermindering is. Dat is behoorlijk wat. Het moet nog allemaal verder onderzocht worden, maar het zijn wel de eerste aanwijzingen. Wij, uh, er is steeds gezegd in de media en ook door de minister... er is geen waardevermindering... Nee, hij, heeft een soort, hij komt dan met een onderzoek wat eerder gedaan is, waarbij dit gebied vergeleken is met een referentiegebied waar geen aardbevingen zijn geweest. En hij zegt dat zijn eigenlijk dezelfde cijfers, het komt min of meer ook door de economische malaise dat de cijfers zijn gedaald van de woningen. Precies, hè, de, de krimp en de crisis die daar uh, de rol van zouden zijn. Nou... Maar hoe bewijzen jullie nu dat er wel degelijk waardedaling komt door die aardgasboring en de daaruit voortkomende bevingen? Nou, onder andere omdat uh, het begin, uh, ja, dat, daar ga ik al heel veel onderzoek in... maar in die voor ons zitten de krimp en de crisis eigenlijk al verdisconteerd. Dus dat kun je eigenlijk al uh, wegstrepen. Uh, onder hoeveel mensen is dit onderzocht? Want aanvankelijk sloten zich drie woningcorporaties aan bij u. He, die vroegen om dat onderzoek. Ja. Uiteindelijk is, zijn er ook heel veel particulieren geweest, zijn er geweest die zich hebben gemeld. Dat is onder de club WAG, waardedaling Aardbevingen... Ja, Stichting Waardevermindering door Aarde, uh, aardbevingen uh, Groningen. Daar zitten nu ongeveer 250 uh, personen zijn bij aangesloten. Daarnaast drie woningcoöperaties. Uh, wij uh, zijn dus aan het onderzoeken om die bewijzen te krijgen... voor de waardevermindering. Naast de onderzoek hebben we ook enquêtes uh, verricht. En daar komen echt opmerkelijke resultaten uit. Uit een uh, grote groep huisverkopers hier uit uh, de regio hebben we die gehouden.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 geld of waardedaling of percentages moet omzetten. Ja, dat, dat laatste dat heeft niet zozeer met die waardevermindering te maken... maar dat zegt wel iets over het gebied. En dat mensen niet zo snel van plan zijn om hier een woning te kopen... als je het te koop zet. Precies, en dat is ook uh, het, verschil wat wij, uh, het verschil met het onderzoek van de minister. De minister heeft alleen gekeken naar de cijfertjes en naar de statistieken. Wij hebben gekeken en naar de statistieken, maar daarnaast ook... Nou, vanuit planologisch oogpunt, hè. wat doet het met het gebied... wil men er nog wonen, wil men er weg, hoe voelt men zich... al die factoren zijn van invloed op de waarde, dat herkennen ook taxateurs. Het is natuurlijk ook niet prettig, want hier is het ook achter, achter u mevrouw... staat inderdaad die laptop opengeklapt met uh, seismologische apparaat. U zit in de kelder, hè? Die, uh, die, die apparaten, toch? Ja, zeker. Ja, ja, zit in de kelder. Wat de advocaat hier nu net zegt... ervaart u dat ook zo, dat onveilige gevoel? Ja, dat het huis niet meer een veilig thuis is? Jazeker. We hebben ook een alarminstallatie uh, op de vensterbank staan... en die gaat wel eens af. En dan, uh, is er keer, nou, dan is er ergens een beving geweest. Zou u weg willen? Jawel. Huis te koop zetten? Jawel. Maar er is het geen doen? Uh, het is onverkoopbaar. Ja. We, we willen natuurlijk niet voor een habbekras dat huis kwijt... want het is een nieuw huis... We hebben heel veel werk in zitten en heel veel tijd en geld. En het zit ons pensioen in. Maar een lekker gevoel is het niet meer. Ik zit bijna te denken, ja, wat kun je doen? Actie voeren of misschien met z'n allen in Groningen meedoen aan miljoenenjacht... en wel op het juiste moment op de knop drukken. Dat <lacht> <lacht> is ook nog een manier. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, daar gaan we het zo ook nog over hebben, Marno Remmers. Dankjewel, voor nu. Dan door naar de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Ik hoor dat het glad is op uh, grote delen van de wegen in Nederland. Nou, die melding hebben wij nog niet uh, gekregen. Maar er staat uh, 150 kilometer file. En de dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk. Een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenaars en Nieuwebrug. 14 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk met drie auto's. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan ook omrijden via Amsterdam. Over de A4 en de A2. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A20 richting Gouda. Voor knoopend Gouwe 5 kilometer. En op de N11 leiden Bodengraven. Voor de aansluiting met de A12 5 kilometer. Oké, okay, nou ik begrijp dat het gaat vooral om uh, bruggen, viaducten en op- en afritten... die glad kunnen oh, okay, zijn. Oké, ja, dat, dat is inderdaad uh, mogelijk. Ja. dank je. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1-journaal. Op het Italiaanse Sardinië worden de puinhopen opgeruimd na het noodwier van maandag. Ik spreek daar straks Rob Zoutberg over. Die is in een van de getroffen gebieden. Maar we gaan eerst nou ja, een joint opsteken hoeft niet bang te zijn voor een vervolging. Als u dat doet, niet alleen het roken, maar ook het telen van wiet... moet voortaan worden gedoogd. Dat vindt de fractie van D66 in de Tweede Kamer. Ik heb nu contact met Kamerlid Magda Berndsen van die partij. Mevrouw Berndsen, goedemorgen. Ik dacht dat ik contact had met mevrouw Berns. Ik hoor ook een ruis op de achtergrond. Dus je zou zeggen dat mevrouw Berndsen inderdaad aan de telefoon hangt, maar dat is niet het geval. Zullen we eerst even naar Sardinië gaan, jongens... dan proberen we alsnog contact te krijgen met mevrouw Bernse. Goedemorgen. Ja, kijk eens, het is al gelukt. <laughs> ja. Dat is fijn. Fijn dat u er bent, mevrouw Berndsen. Um, we gaan het hebben over uh, het gedogen van wie tilt. Um, ja. Gaat u het nou reguleren of gedogen? Want achter die tilt zitten nu vaak harde criminelen... die niet voor geweld terugdijnsen en veel geld verdienen aan de tilt. Nee, wij willen dat het gedecriminaliseerd wordt... En dat betekent dus dat je het moet reguleren. Dus dat je die achterdeur goed moet gaan regelen. En een volgende stap is legaliseren. En dan maak je dus een wet waardoor het legaal wordt. Dus wij gaan kijken of we voor dat reguleren ook nog een wetsaanpassing moeten doen. Uh -huh. Dus uh, bijvoorbeeld de opiumwet aanpassen. Maar een volgende stap zal absoluut zijn dat het gelegaliseerd wordt. Want we willen echt van die gedoogconstructie af. Uh -huh. Maar dat is op dit moment nog niet mogelijk om het te reguleren. Nou ja, dat zou kunnen als, het, uh, als de minister mee zou willen werken. Ja, die wil niet. Dat <laughs> weet ik toevallig. <laughs> ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is. Daarom heb ik uh, zeg maar ook maar drie stappen genoemd die, uh, die ik wil gaan zetten. Ik wil dat de minister echt die experimenten gaat toestaan. Er zijn uh, in ieder geval meer dan 30 gemeenten die dat willen gaan doen... Uh, waaronder overigens ook veel uh, partijgenoten van de minister van VVD-huizen. En dat zou dan, uh, want het... ik heb bijvoorbeeld Limburgse gemeenten die een proef willen met een gecertificeerd bedrijf... dat als enige dan aan coffeeshops wiet mag leveren. Uh, duidt u op Precies, die proeven? Ja? dat zou kunnen. Er zijn ook initiatieven die dat uh, vanuit de gemeente zelf uh, willen gaan doen. Uh -huh. Dus er zijn allerlei verschillende initiatieven ingediend... Die gaat de minister eind van het jaar beoordelen. Maar hij heeft op voorhand al gezegd, maar ik ben erop tegen, dus ik ga het niet doen. Ja, dus dat worden een soort beleefdheidsgesprekjes. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar. Hè? Dus je nodigt wel gemeente uit om experimenten in te dienen. En vervolgens ga je gewoon geen enkel experiment toestaan. Nou, ik vind dat we daar echt in de Kamer uh, van moeten vinden dat die experimenten wel worden toegestaan. Kijk, de meerderheid van de Nederlanders vindt dus al dat er gelegaliseerd moet worden. Dat is 54 procent. Dat is niet niks. Dus de maatschappij vindt het ook meer en meer nodig dat uh, deze rare constructie van aan de voordeur mag je wel zo'n joint kopen. Maar aan de achterdeur is het crimineel als die wit naar binnen, naar binnen wordt gebracht. Daar willen wij echt nu vanaf. Goed. Ik ga dat voorleggen straks over een minuut of tien... aan minister Opstelter, dan zit hij in onze uitzending. Dank u wel, mevrouw Bergen. Graag gedaan. Dan naar Sardinië. Op het eiland dat de afgelopen dagen werd getroffen door zwaar noodweer... is het dodental inmiddels verder opgelopen tot 16... Veel mensen zijn begonnen met schoonmaken. De Italiaanse premier bracht gisteravond nog een bezoek aan het eiland. Daar vertelde hij dat de regering in Italië 20 miljoen euro vrijmaakt voor noodhulp. allocato de prime 20 miljoen euro per l'immediata emergenza. Ja, noodhulp dus. Correspondent Rob Zoutberg is op Sardinië in Olbia, een van de zwaarst getroffen plekken. Rob, hoe zijn de omstandigheden daar? Want wat zie je om je heen? Ja, ik ben op precies dezelfde plek als waar premier Letta gisteravond sprak. Hè. Het uitroepen hier van een noodtoestand betekent dat er geld kan vrijkomen. Dat er hier mensen naartoe kunnen worden gestuurd. Ik zit zelf op dit moment in een hoger gelegen gedeelte van Olbia. In de ochtend waar regenbuien alweer in de lucht hangen. Maar hier beneden, hier beneden beginnen de grote problemen. Daar zijn die overstromingen geweest. En gisteravond was het echt alsof je door ja, een soort spookstad heen reed. Het was verlaten. Er was geen elektriciteit. Mensen zaten met kaarsjes voor de ramen. En een halve huisraden die mensen al op straat hebben gegooid... die onbruikbaar is geworden door de modderstroom. Daar moesten we een beetje omheen laveren met de auto. Het was een heel... Uh, uh, gezicht om daar doorheen te rijden. Ook politie die dat surveilleert. Om te voorkomen dat daar uh, plunderingen zijn. Ja, dat is de situatie waar we in zitten. Nee. We krijgen de mensen genoeg hulp? Want we hoorden het uh, net van, uh, van Leta, Dat de regering 20 miljoen euro zal vrijmaken voor noodhulp. Wat zien de mensen al op dit moment van hulp? Nou ja, ze zien voornamelijk, wat ik zeg, ze zien, ze zien heel veel politie op de been. Er zijn grote caravanen hier van, van allerlei hulptroepen. Kan je zeggen, ambulances die we af en aan rijden. Helikopters die hangen in de lucht hier in het gebied. Maar note, ik heb daar gisteren ook naar gevraagd aan mensen die daar een beetje op straat rond hun huizen liepen. Van, wat verwacht je nou? Kan je de schade snel herstellen? En mensen zeiden, van, ja, haal een beetje hun schouders op, want ze kunnen dat nog niet geloven. Op straat staat dan hun complete huisraad, koelkasten, televisietoestellen, bankstellen. En ja, dat heb je natuurlijk niet zomaar terug, daar heb je geld voor nodig. En mensen waren er een beetje laconiek onder dat ze dat geld ook dan snel, snel zouden krijgen... om de spullen uh, weer te herstellen. Toch even, hè, wat mensen vragen dat aan mij, waar ik ben en hoe groot Sardinië eigenlijk is. Je moet je ervoor stellen, het is ongeveer half zo groot als Nederland. Een bevolking maar van 1,6 miljoen. Maar ook heel bergachtig. En dat is heel anders dan Nederland. En daardoor konden ook die modderstromen ontstaan. Die zo ontzettend veel slachtoffers hebben gemaakt. En hier zijn nog altijd 1300 mensen geëvacueerd. Tja, wordt er beter verweer verwacht voor de komende dagen Rob? Nou, Het waait hier voornamelijk heel erg uh, op dit moment. En wat we weten van het laagdrukgebied. Dat blijft hier nog wel even rondtollen. Goed, Rob Sauerberg, laten we hopen dat uh, het niet meer zo erg wordt... als het was afgelopen maandag, in ieder geval op Sardinië en in Olbia. Ja, dan naar die opmerkelijke zaak. Een winnaar van de postcode loterij eist 5 miljoen euro. Prijzen geldt omdat hij een foutje heeft gemaakt... tijdens het televisiespel Miljoenenjacht. Hij drukte op de verkeerde knop, waardoor hij niet doorspeelde... voor 5 miljoen, maar met 125.000 euro naar huis ging. Ja, en dat is toch minder. Nu heeft hij een advocaat in de arm genomen om alsnog het grote geld binnen te harken. Colette van Nuenen keek naar Miljoenen Jacht en sprak ook met advocaat Plasma. Toch spannend, vond ik. Het is de kern van het spel. Durf je te spelen voor heel veel geld of kies je zekerheid van een klein beetje minder geld? Linda De Mol laat de keus aan de kandidaat. En 3 november was dat Arnold van der Hurk. Als je echt als een rijtman de deur uit wil stappen, moet je ook wel wat durven. Hij kan kiezen. 125.000 euro zeker of een onbekend hoger bedrag. Ja, laat maar zien. En hij kiest, tot ieders verbazing, 125.000 euro... en heeft meteen spijt. Op het moment dat ik sla, heb ik het idee dat ik het fout doe. Hij spant een rechtszaak aan tegen de postcode loterij. En Peter Plasman is zijn advocaat. En waarom gaat u die zaak winnen? Nou, ik weet nog niet of het een rechtszaak wordt, want de, uh, daar gaat dan vooraf dat de partijen aansprakelijk worden gesteld en dan goed, goed wordt uitgelegd uh, waarom ze gewoon aan mijn cliënt moeten betalen wat hem toekomt. U denkt dat de zaak niet eens nodig is, dat uh, ze meteen al gaan schikken? Nou, dat zou misschien heel verstandig zijn. Uh, maar mijn juridische argument is eigenlijk wat, uh, uh, wat de notaris zelf ook zegt, het gaat bij zo'n kwestie om wilsovereenstemming. Mijn cliënt is eigenaar van het bedrag in het koffertje. Dat staat in de spelregels. En dat kan hij alleen maar kwijtraken als hij een aanbod van de bank heeft geaccepteerd. En een aanbod accepteer je als je dat aanbod wil accepteren. Het aanbod van de bank was die 125.000 euro. Ja, en als je dat bod accepteert, dan is er sprake van wilsovereenstemming en dan heb je een deal. Maar mijn cliënt heeft dat aanbod nooit geaccepteerd. En dus is er geen wilsovereenstemming. En dus is hij nog steeds eigenaar van de inhoud van die koffer. Hij heeft het wel geaccepteerd. Hij heeft het op die rode knop gedrukt. En iedereen die wel eens naar het programma kijkt, weet dan zeg je ja tegen dat bedrag. Nee, want hij drukte per vergissing op de rode knop. Dat was volkomen duidelijk dat dat een vergissing was. Dat in de beweging zei hij al, dat is uit de uitzending weggeknipt... maar hij heeft, een, hij heeft gezegd, kut... Uh, het, iedereen accepteert ook dat het een vergissing was. Als je naar de teksten kijkt die een dag later zijn verschenen... van Linda de Mol bij RTL... dan is het, hij wilde helemaal niet op de knop drukken. Hij heeft per abuis op de knop gedrukt. Ja, maar hij heeft toch gedrukt? Het gaat toch om het resultaat? Nee, het gaat niet om het drukken. Het gaat, en dat zegt de notaris, en dat zeggen alle juristen... het gaat om wilsovereenstemming. Wil je het aanbod van de bank accepteren? En in de regels is nergens vermeld dat dat gebeurt... door het drukken op de rode knop. In het gunstigste geval gaat hij straks inderdaad alsnog met 5 miljoen naar huis. Maar ik weet niet of hij Twitter al heeft gezien. Mensen vinden het heel onsportief van hem dat hij deze stap neemt. Ja, Twitter is zo makkelijk. En mijn cliënt heeft ook in de uitzending van Nieuwsuur gisteren gezegd... ik wil eigenlijk alleen maar dat ik eerlijk word behandeld. En het is oneerlijk geweest. Nou, het is wat notaris van de postcode loterij. Zegt dat het spel volgens de regels is gespeeld. Meneer Opstelten... Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Houdt u zich ook met dit soort zaken bezig? Nee. Zaken over de postcode loterij en het missen van miljoenen? Nee, dat doe ik niet. Nee, dat nee. dacht ik al. Nou, nee. wel met heel veel andere zaken. Ik spreek u zo dadelijk. Ja, heel graag. Fijn. Goedemiddag, met k. Kan ik u helpen? Kloten.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 D66 wil dat telen van wiet wordt gereguleerd. Nu is wietteelt illegaal. En D66-kamerlid Bernsen werkt aan een voorstel om dat te veranderen. Volgens haar is de politie nu te veel tijd kwijt met het oprollen van illegale hennepkwekerijen. De PVV wil het VN-vluchtelingenverdrag opzeggen. Volgens het verdrag uit 1951 is Nederland verplicht om vluchtelingen toe te laten tot de asielprocedure. PVV-Tweede Kamerlid Fritsma wil alleen vluchtelingen toelaten als ze niet terecht kunnen in een land in de eigen regio. Op een groot deel van de wegen in het land is gestrooid vanwege de gladheid. En op sommige plaatsen kon het glad worden vanwege de eerste eh, nachtvorst van dit jaar. In Twente was het op sommige plaatsen 5,5 graden onder nul. In de beeld was het bijna min 5. En de Nederlandse Greenpeace-activisten Faisa Oulazen en Mannes Ubbels horen deze ochtend of zij op borgtocht kunnen vrijkomen. Ze verschijnen in Sint-Petersburg voor de rechtbank. Oulazen is als eerste aan de beurt en haar zaak dient om 9 uur Nederlandse tijd. En dat zijn de hoofdpunten. Nou, Michiel Severin heeft meegeluisterd uiteraard van Weerplaza.nl. Michiel, we horen het gladheid op wegen, nou, afritten, opritten. Uh, is het zo koud geweest? Het is absoluut zo koud geweest Lara, inderdaad. In een groot deel van het land aan de grond temperaturen van min 3 tot min 6 graden. Op neushoogte iets minder koud zoals altijd. Daar was het op het koudste plek min 3,5 graden in Groningen. En in het midden van het land en in het zuiden rond de min 1 à min 2 graden. Alleen een smalle strook langs de westkust heeft de temperaturen boven het vriespunt gehouden. En wat betreft die gladheid, dat is echt zeer lokaal. Want er zit nog behoorlijk wat bodemwarmte in de grond, zoals we dat dan noemen. En dat zorgt ervoor dat het asfalt niet zo makkelijk onder nul komt. Op een enkele plekken is dat vannacht wel gebeurd. En dat is dan vooral op bruggen, viaducten en dan hier en daar een op- of afrit. Die kan glad zijn. En geldt natuurlijk niet alleen voor de auto's, maar ook voor het fietsverkeer. Let dus even op kans op gladheid neemt nu wel snel af. Want de zon is lekker aan het schijnen. Die begint ook wat kracht te leveren. En daardoor lopen de temperaturen op. En uh, dat betekent dan ook dat op de grond het kwik boven nul gaat komen. Kijk eens aan, Michiel Severin. Dank je wel weer. De nou op de weg hebben ze volgens mij niet zo heel erg veel last he, van gladheid. Nee, dat uh, kan je wel zeggen, Lara. Er zaten 160 kilometer file tussen normale spits... Er is wel heel erg veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Blijswijk en Nieuwebrug staat 16 kilometer file. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de A2. Het verkeer staat daar ook stil op de N11 richting de A12... voor de aansluiting met de A12 5 kilometer file. En ook op de A20 richting Gouda, daarvoor knoop het gouden 6 kilometer. De N44 Wassenaar richting Den Haag is dicht bij de aansluiting met de N14. Dat komt er een ongeluk. Er staat inmiddels 3 kilometer file. Zo dadelijk een half uur lang het sonore geluid van minister Opstelter van Veiligheid en Justitie. En nu heeft het al gehoord, verschillende partijen in de Kamer hebben wensen. Van tilt tot het aanpakken van buurtterreur. Blijf luisteren.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 Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En ik zei het al, de gast is uh, dit half uur Ivo Opstelten. Goedemorgen, meneer Opstelten. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Um, ik heb gemerkt dat u um, minister bent met opvallend taalgebruik... en dat is ook anderen niet ontgaan. Luister heel even mee. Goeie vraag. Ik heb hem zelf natuurlijk ook vele malen gesteld. Ik vind het absoluut heel serieus. U zit uh, niet helemaal goed. Wat u nu uh, zegt, precies, herken uh, ik niet. Kijk even uit je, uit je doppen. Ligt er een enorme beer op de weg, dan gaan we die altijd even bekijken. En uh, gaan we die beeren weghalen. Ik ben, uh, ben het totaal met iedereen eens. Moet ik kijken of daar nog een mouw aan, uh, aan te, te, te, te vast te knopen is. Daarom ben ik hier ook minister. Zo zit ik erin. En dat is denk ik ook de antwoord op alle andere vragen. Nou. Nou ja, dit is, uh, dit, uh, ik herken mezelf hier heel goed in. Ja, dat ja. Dacht ik al. Kent u de site? Wat zegt ivo.nl? Ik heb daar, uh, via mijn kinderen word ik daarvoor uh, gewaarschuwd. Oh, ja. u wordt daarvoor gewaarschuwd? Ja, nee. En, wat uh, vindt u ervan? Heeft u er wel eens op geklikt? Ik heb er wel eens op geklikt. Ik vind het uh, allemaal prachtig. Ik hou wel van die dingen. Ja, ik word ja. er wel om lachen gelukkig. Ja, ja nee, absoluut. Ja. Uh, dan naar de inhoud. Zullen we dat doen? Ja, graag. Als u één ding mag noemen, wat moet u later van uw ministerschap in ieder geval onthouden blijven? Het zijn twee dingen. In mijn tijd, samen met de staatssecretaris Fred Thewe, is Nederland toch een stuk veiliger geworden. En het tweede punt: en de rechtsstaat is, de instituten van de rechtsstaat zijn klaargemaakt voor de toekomst. Nou, over de instituten van de rechtsstaat gaan wij het zo dadelijk nog uitgebreid hebben, want daar is veel kritiek op die u vast heeft meegekregen, onder andere van uh, de oppositie, maar ook van strafrechtadvocaten. Er um, was ook veel kritiek op de landelijke aansturing van het politiewerk, hè, dat juist vaak zo lokaal is. Is die kritiek inmiddels verstomd met de vorming van de nationale politie? Nou, ik, denk dat, uh, uh, ik zie die kritiek uh, niet, uh, want uh, de aansturing van de nationale politie... gebeurt door het lokaal gezag, en dat zijn de burgemeesters. En uh, daar is niets in veranderd. En ook het uh, Openbaar Ministerie in hun driehoeken... Mm -hmm. wat ze samen met de politie doen. Alleen de kwaliteit van het politieoptreden... wordt verbeterd in een klein land met één organisatie. Dat is in de kern het hele verhaal... En plukken we nu al de vruchten van. U heeft geen klagende burgemeesters uh, aan uw bureau? Nee, nee. En Op dit af, en toe dan, wel, ja. af en toe wel. En dat is ook helemaal niet erg, want dan, uh, uh, daar hou ik hun scherp bij en ik uh, word zelf ook scherp gehouden. Kijk eens aan, Nou, straks komen de burgemeesters ook weer ter sprake bij uh, het al dan niet legaliseren of gedogen van de wietteelt. Um, die landelijke politie krijgt steeds meer landelijke prioriteiten. Zo moeten de woninginbraken inbraken de komende jaren met zo'n 30% teruggedrongen worden. Um, ja, dan denk ik aan de donkere dagen die weer uh, beginnen. Ze. Ja, die, die... Zijn er, die zijn er nu. En uh, daarom is het ook inbraak is natuurlijk toch uh, uh, de laatste jaren uh, uh, opgelopen. En dat heeft de nationale politie ook gezegd. Daar willen we eigenlijk ook een prioriteit van maken. Een visitekaartje om dat terug te gaan brengen. Dat ja. vinden ook de burgemeesters met elkaar. Uh, en daarom, uh, daarom is daar een target uh, gesteld. Moet wat je betekent dat? Een, uh, een uh, doelstelling. Ja, dat we maar het, ik bedoel, wat zou dat concreet inhouden? En dat betekent dat nu staat staat het op 90.000 inbraken per jaar. is veel te hoog. En dat moet in 2017 naar 30% naar beneden. En volgend jaar moet het op iets meer dan 80.000 komen. Dat zijn, de, dat zijn de targets waar we voor staan. Dat doen we samen met de gemeente natuurlijk. Want daar moet het gebeuren. 50 gemeenten hebben we daarvoor uitgezocht... waar de inbraken het vaakst plaatsvinden. We gaan nu in het donkerse... Dagen. Offensief ook eh, anderhalf miljoen stellen we beschikbaar voor acht gemeenten... Eh, die daar eh, een aantal eh, taken in de preventieve sfeer kunnen, kunnen eh, eh, actief kan, eh, maken... en eh, daarop eh, kunnen inspelen. Zoals meer toezicht, zoals eh, analyses laten maken... zoals eh, eh, preventieanalyses voor, eh, eh, voor slachtoffers van, van, van inbraken, zodat mm -hmm. het de volgende keer niet meer voorkomt. Veel communicatie, nou dat soort uh, zaken gaat gebeuren. En dat ik gaat... neem aan dat dat gebeurt bij gemeenten waar veel wordt ingebroken ja, in Ja, zeker. Uh, ik heb, uh, we hebben daar natuurlijk de, de, de G4 steden, maar ook Brabantse steden, Eindhoven, Breda en Tilburg en ook Almere hebben we door uh, bedragen voor uh, beschikbaar gesteld. Oké. Okay. Sinds aantreden heet het ministerie veiligheid en justitie en niet meer het ministerie van justitie. Waarom is dat eigenlijk? Nou ja, dat is zo. Dat is ook een heel groot uh, voordeel, omdat uh, in feite alle veiligheidsvragen uh, dus de Behoor, bijvoorbeeld het beheer van de politie, is uh, onder één dak gekomen. Dus de politie, het openbaar ministerie, de zittende magistratuur, de executie van straffen, mm -hmm. gevangeniswezen, dat is nu in één hand en daardoor kan je sturen. En vroeger moest je dat, moesten twee bewindslieden dat doen, uh, Binnenlandse Zaken en Justitie. Uh, daar lag de politie, daar lag uh, de brandweer en dat is nu allemaal in één hand en uh, daarom moet wij op één departement sturen. En dat is heel belangrijk. Oké, okay. Is het niet te groot geworden? Het is een echt superministerie geworden. Ja, want het asiel is, is er ook nog bijgekomen. Het is groot, maar de staatssecretaris en ik... hebben wel de indruk dat we het overzicht goed hebben... en precies weten wat we moeten doen en wat we moeten bereiken. Zowel op het terrein van wetgeving als de resultaten ook ja. in de ketens. Er is wel kritiek dat... Um... Het justitiële steeds meer ondergesneeuwd raakt. U profileert zich heel sterk op um, de harde aanpak. Bent u niet bang dat fundamentele rechten daarmee in het gedrang komen? Bijvoorbeeld rechten van um, verdachten of misschien wel uh, niet verdachten, mensen die gewoonweg, ik noem maar iets, op internet uh, zitten en daar gevolgd worden. Nee, daar ben ik niet bang voor. Het is natuurlijk zo dat, uh, laat ik zeggen, de, de rechtsstaat, de fundamenten van de rechtsstaat, het functioneren van de rechtsstaat. zit in de genen van ons departement. Is, ook, uh, is voor mij ook core business. Uh, daar zit ik de hele dag aan te denken. Uh, en de zaken die we nu in behandeling hebben, nee. uh, de implementatie, de uitvoering, bijvoorbeeld, Nationale Politie is in de wet gekomen. Maar vervolgens moet je het uitvoeren. Uh, de gerechtelijke kaart van 19 uh, arrondissementen naar 10 uh, te komen. Van 19 rechtbanken naar 10 te komen. Dat vereist allemaal uh, implementatie transformatie, verandering, uh, ja, en dat doet uh, soms even pijn. Uh, ja, maar Ja, daardoor... maar dat gaat niet, dat gaat meer over uh, veranderingen die u, die u invoert... en die op beleidsmatig vlak dan misschien hier en daar zeer doen. Maar dit gaat echt over fundamentele uitvoering. rechten van verdachten, hè? Nee, zeker, zeker. Die, die staan niet uh, ter discussie. Die komen niet aan de orde. Maar We hebben natuurlijk, eventjes, uh... maar ik moet u even onderbreken, meneer ja, Opstel. Want er is toch kritiek dat bijvoorbeeld, um, omdat u aangeeft dat voor nog voor veroordeel... Uh, uh, het worden van het vonnis. Zo moet ja, ik het stellen. Al in het geval precies. De uitvoering gaan, precies. van vonnissen uh, tot een bepaalde uh, termijn. Ze mogen ja, het, dus het hoge juist... beroep niet in vrijheid afwachten. Ja, uh, wel strenge straffen, maar bezuinigen op de rechtsbijstand. Daar zijn de strafrechtadvocaten weer die in het geweer komen daartegen. U bent toch langzaam aan uh, de fundamenten van de rechtsstaat aan het uh, beknibbelen? Daarop nee, aan het beknibbelen, totaal, vinden advocaten? Totaal niet. totaal niet. Uh, en uh, al die processen zijn natuurlijk ook uh, processen van ordelijke wetgeving... en consultatie met alle belanghebbende uh, publieke debatten. Uh, maar het gaat erom dat je met al die zaken die u noemt... ook de rechtsbijstand, mm -hmm. uh, uh, de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de politie... Uh, het gevangeniswezen ze klaar moet maken... aan de eisen die in de tijd van de toekomst worden gesteld. In de tijd van de toekomst? Ja, Wat bedoelt is, u daar nou mee? Wat nou, dat, bet, ik uh, dat ze straks al klaar zijn. Dat we Waarvoor? moeten digitaliseren. Dat, uh, de maar terminen... daar hoef u, daarvoor hoef u toch niet de rechtsbijstand te... Uh... Te ja, op een gegeven moment uh, loopt dat qua kosten uit de hand. Maar dat heeft toch niks met digitalisering te maken? Uh, nee, opstelde? dat niet. Maar oh, je moet okay. het op een gegeven moment wel zo zijn... dat het niet meer uit de hand loopt en dat ze klaar zijn voor de toekomst. dat loopt het systemen... niet de verkeerde kant op uit de hand? Want dat is wat de strafrechtadvocaten zeggen. Hè? Uh, het de fundament van de, van de rechtsbijstand is, is, wordt aangetast op dit nee, moment. maar daar, daar heeft de staatssecretaris ook, uh, ook gezegd... Het, er moet bezuinigd worden, dat is in deze tijd ook heel goed... Uh -huh. uh, een bezuiniging is, zeg ik ook vaak, is een taakstelling. En dat is ook een wat, wat, is, wat is er anders aan uh, een taakstelling dan aan een bezuiniging? Nou, omdat je een taakstelling, omdat je die aanvaardbaar acht... omdat je daardoor je organisatie ook steviger kan maken. Maar de strafrechtadvocaten vinden dat niet Ja, maar het is ook niet onze taak om, uh, om het honorarium... van de strafrechtadvocaten op orde te houden. Uh, dat is ook niet onze taak. Het gaat erom dat een systeem waar degenen die het echt nodig hebben... ook een toegang tot het recht krijgen, uh, dat is uh, natuurlijk... Uh, EVRM, daar staan wij voor. En daar zijn de garanties ook gegeven in het, in het systeem wat wij hebben. En dat zullen we ook vasthouden. Oké, okay, de, de Kamer, ik zei het al eventjes... niet alleen de strafrechtadvocaten uh, maken zich zorgen. De Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak luidde eerder dit jaar... al de noodklok over bijvoorbeeld bezuinigingen bij het OM. Uh, okay. um, de Kamer, de oppositie, heeft ook kritiek. Er zijn zorgen opnieuw over de staat van de rechtsstaat. Laten we even luisteren. Sterker nog, ik vraag mij af... Um, of de rechtsstaat wel in goede handen is... bij deze twee bewindslieden. Uh, daar heb ik eigenlijk twee uh, uh, argumenten voor. In de eerste plaats, als je kijkt dat er op dit moment... gigantisch bezuinigd wordt binnen het Openbaar Ministerie... binnen de rechterlijke macht en op, uh, op de rechtshulp. En dan uh, bezuinigen zonder dat er ook maar enige visie... aan ten grondslag ligt, uh, kan dit wel. Want we hebben toch te maken met juist die rechtsstaat. En aan de andere kant, het, uh, vooral het element... dat wat we vorige week hier aan de hebben gehad, de gefinancierde rechtshulp, de pro advocatuur Dat mensen, als de plannen van uh, deze twee bewindslieden doorgaan op dat punt... dat mensen met een laag inkomen nauwelijks meer naar de rechter uh, kunnen stappen... om hun probleem aan de rechter voor te leggen. Nou, Dat is een regelrechte aantasting van een grondwettelijk beginsel. Je ziet toch de laatste jaren dat er steeds meer bezuinigingen komen... dat uh, organisaties zoals het Openbaar Ministerie de Politie uh, grote fouten beginnen te maken eigenlijk de boel niet op orde hebben. En als ze dan 134 miljoen uh, moeten bezuinigen, zoals het Openbaar Ministerie... en ongeveer 20 procent van het personeel eruit moet, dan uh, hou ik mijn hart vast. Nou, u hoorde oppositieleden ja. De Wit en Oskam, meneer opstelte, De OM gaat te lang doen over zaken. Er worden fouten gemaakt. Het wordt nu ook al gedaan, maar dat wordt nog erger als er zo bezuinigd wordt. Het personeel tot eruit moet. En juist de opeenstapeling van al die maatregelen maakt het zo zwaar. Snapt u dat? Uh, ik, heb, ik heb gevoel voor, uh, voor de punten die aangegeven worden... maar ik ben met de conclusie totaal niet eens. En we hebben ook uh, verschillende malen daar debatten over gehad. Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. Uh, dat is een kwestie van de transformatie, de verandering in de organisatie. Uh, en de taakstelling is zo dat uh, uh, dit jaar er geen extra taakstelling komt. Volgend jaar ook niet. 2015 ook niet. 2017, 2020. 20 miljoen, 2018, 20 miljoen. Nou, het is te overzien. En ik heb ook, ja, daar denken de oppositieleden dus anders over. Ja, dat opstelt. kan. Ja. Dat kan zijn. Het is een goed recht trouwens. Ja, maar ik ben ik het al. niet met ze eens. Dat is, en dat is heel goed recht. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat in de afspraken... die wij hebben ook gemaakt met het Openbaar Ministerie... gewoon het Openbaar Ministerie er uiteindelijk sterker uitkomt... en voor de toekomst uh, uh, klaarstaat. En dat is belangrijk uh, dat dat uh, gebeurt. En daarom is die taakstelling ook een kans... Ja, een bezuiniging. Dat was het. Hè? Nou, we gaan het er zo nog over hebben, ook over de rechtsbijstand. En Er zijn nog veel meer vragen ook over wie Blijft u bij ons, meneer opstelt. even dan... De verkeersinformatie. Edwin Gerrits, hoe is het op de weg inmiddels? Nou, de file op de A12 van Den Haag naar Utrecht die wordt alleen maar langer. Tussen Blijswijk en Nieuwebrug staat nu 18 kilometer. Daar is een technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn nog steeds drie rijstroken dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam... over de A4 en de A2. Naar er ook een langer file op de A20 richting Gouda, voor knoop het 8 kilometer. En op de n 11 vanuit Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Dan naar de rechtsbijstand, meneer Opstelten. Um, wat blijft er over van de rechtsbijstand? Um, snapt u de zorgen die daar leven bij strafrechtadvocaten... dat uh, ze hun praktijk niet meer langer draaiende kunnen houden... omdat ze ontzettend gekort worden? Zo geven zij zelf aan op de vergoeding die ze krijgen... voor uh, dit soort prodeo zaken nou, ik heb. Kijk, het is de verantwoordelijkheid van staatssecretaris Steven. Die heeft daar een debat over gevoerd. En die heeft ook gezegd de bezuiniging van 85 miljoen staat. Er is een heel systeem ook door hem uitgedacht, is in de Kamer geweest. Mm -hmm. en... Ja, dat is de procedure. Maar nu eventjes naar de gevolgen daarvan. Ja, nou, de gevolgen zijn dat, dat degene die, die wil. Uh, die kan altijd uh, uh, bij de rechtsbijstand uh, komen. Ja, maar het gaat om de advocaten die zeggen... wij kunnen onze oh, dus advocaat... praktijk niet meer overrijden. Nou, bij de advocaten maar is gezegd... Krijgen te weinig geld de binnen. staatssecretaris heeft gezegd... dat hij met de advocaten gaat uh, gaan praten. Dat, uh, dat dus gebeurt. daar wordt, komt er vervolg Daar wacht, wachten we even op uh, hoe dat uh, loopt. En, uh, uh, en die komt, uh, de staatssecretaris zal er zeker op uh, terugkomen. Alleen het kader, financieel, is, uh, is uh, duidelijk. En moet je ook ja. ja, het bedrag okay. blijft samen. Duidelijk. Dan naar De Wiet. Want daar is veel over te doen. En we kennen uw positie. U wilt niets weten van uh, reguleren aan uh, de achterdeur. Nee, helemaal niets. Nee, hè? nee dat dacht ik al. Uh, dat, daar heeft u zich vaak uh, duidelijk over geuit. Uh, er komen toch ook vragen binnen van luisteraars. Bijvoorbeeld van uh, Jim Bernards. Ik woon in Bergen-op-Zoom. Gelegen aan de grens met Vlaanderen. Vlakbij Antwerpen. Um, veel last van drugstoeristen. Toen in 2010 de laatste coffeeshops in mijn gemeente sloten... ging de drugshandel de straat op. Tot de dag van... Van vandaag vindt men overal in de stad dealers... die naar het schijn niet alleen dealen in softdrugs. Het wordt alsmaar erger. Mijn vraag aan minister Opstelten Luid: wat is volgens hem de beste oplossing voor dit probleem? Gedogen, legaliseren of aanpakken? Nou, ik ben eh, het, het punt is, ten aanzien van Bergen op zo... hoor ik trouwens alleen maar goede berichten. Eh, dus anders dan, dan de vraagsteller, mm -hmm. wil ik wel zeggen, van de burgemeester. Maar u woont daar niet, hè? Ja. Nee, nee, maar nee, ik voorzien. hoor wel het... Eh, ik moet toch luisteren naar de autoriteiten... die zijn nou, altijd misschien, eerlijk... Misschien ook wel naar de inwoners. Zeker, inbox. zeker, zeker. Dus eh, vandaar eh, beantwoord ik ook eh, graag de vraag. Ik ben voor het handhaven van het huidige koffieshopbeleid. Daar sta ik voor. We hebben daar een behoorlijke verandering in aangebracht. Voor het eerst sinds jaren dat uh, niet meer wordt toegestaan... Uh, de verkoop van, uh, van softdrugs uh, in de coffeeshops uh, van uh, buitenlanders. Dus uh, mensen ja, die... Ja, weet, ja. Belgen of Duitsers of Fransen. nou Dat is wel een succes, ook uh, op straat. Dat hoor ik uh, het algemeen in het zuiden ook. Nou, dat, uh, dat moeten we doen. We gaan, het is een uh, gedoogbeleid, dus dat is, uh, uh, je accepteert illegaliteit aan de voorkant en ik ben er tegen om dat aan de achterkant uh, uh, te doen en daar gaat de discussie nu over. Maar zou het niet prachtig zijn als u dat in uw termijn nog op kunt lassen, dat, dat, dat dubbele beleid uh, meneer Opstelt, dat je dus wel drugs mag verkopen aan de voorkant, maar aan de achterkant niet mag inkopen. Dat is toch vreemd? Ja, het is, uh, ik, ik begrijp het, het is ook uh, moeilijk in de buitenland uit te leggen. En daarom doet men in het buitenland ook de verkoop aan de voordeur... Uh, doet men niet, Nee, men nee maar wat, u, u kiest eigenlijk voor een beetje een halfslachtige oplossing... Hè, op ja, deze manier. Ja, maar daar hebben we voor gekozen in het verleden. En dat ja, maar u heeft kunt toch kiezen om dat te veranderen? Voordelen. U bent de minister. Jazeker, Ik kan dat doen. Ik doe het, uh, doe het niet omdat ik dat ook niet kan. Ik wil het gedorgdbeleid niet verder oprekken. Omdat het internationaal niet kan. We hebben daar afspraken binnen de VN. We hebben daar Europese afspraken. En daar moet ik me aan houden. Dat is één. Het tweede punt is dat ik er ook niet voor ben. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Want het lost in de kern natuurlijk de criminaliteit niet op. De coffeeshops bevoorrading is maar een heel klein gedeelte. Maar ze verdienen er toch eigenlijk mee? De, van de, van de, van de, nee. De branche heeft uitgerekend ja, dat het 600 miljoen oplevert. Uh, ja, wat rechtstreeks branche, naar de, de criminele branche, gaat. De branche, maar ik luister minder naar de branche... en meer oh. naar uh, mijn eigen gegevens. Mm. En het gaat erom dat uh, de coffeeshopsbevoorrading is natuurlijk maar een klein gedeelte... van de hele uh, criminele uh, hennepindustrie. Uh, dus maar het legt wel een aardige financiële is, basis voor dat uh, criminelen. Dat is uh, natuurlijk de export, is dat. Ja, Maar het legt wel een fijne basis, financiële basis voor uh, criminelen in dit circuit. De, de, de criminelen ja. De criminelen zeker. zeker. Ja, nou, die maar daar moeten we dus niets aan, begrijp. Die moeten we bestrijden. Okay, goed. Nog even naar een uh, opvallend bericht. Uh, vanochtend is dat al meegegaan in ons uh, journaal. De PVV wil dat Nederland het VN-mensenrechtenverdrag opzegt. Ik neem u even mee naar een heel ander onderwerp, uh, meneer Opstelten. Ja, we hebben gesproken ja. met Sietse Frits, maar luistert u eventjes. Natuurlijk vinden wij ook dat vluchtelingen geholpen moeten worden... maar in de eigen regio. En dat vinden uh, heel veel partijen. De regering vindt dat zelfs ook. In al die discussies rond Syrische vluchtelingen... zegt de regering steeds... wij willen dat vluchtelingen in beginsel in de eigen regio worden opgevangen. Nou, Als je dat beginsel serieus neemt... dan moet je het vluchtelingenverdrag wel opzeggen. Want anders kun je die opvang in de eigen regio helemaal niet regelen. Niet afdwingen, want dat is eigenlijk wat u zegt. Klopt, ja. Want het vluchtelingenverdrag zegt dat je elke asielzoeker die dat wil, tot je procedure toe moet laten. Hoe gaat u er dan voor zorgen dat die omringende landen dat dan gaan regelen? Bijvoorbeeld Kenia, bijvoorbeeld de buurlanden van Syrië. Vaak hoeven die landen niet, uh, dat niet te regelen. Vaak kunnen mensen dat zelf regelen. Als een Somaliër 10.000 euro kan betalen uh, voor een reis naar Nederland... dan kan hij voor diezelfde 10.000 euro ook opvang regelen in buurland Kenia. Nou, wat vindt u daarvan, meneer Opstelte? Want uh, de PVV suggereert hier dat uh, ja, dat verdrag ons alleen maar in, in de weg zit. Nee, dat is, is niet zo. Het verdrag is natuurlijk, uh, uh, biedt juist de mogelijkheid om uh, te realiseren... het de, de, de terugkeer en het opvang in de, in, de, in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook uh, te maken met uh, Europese verdragen... EVRM, met elkaar zorgen die, uh, dat, uh, dat dat beleid van uh, opvang in de regio... Uh, kan worden gerealiseerd. Dus uh, het effect van de maatregel die de heer Frits maar voorstaat, is, uh, is uh, niet aanwezig. Niet aanwezig. U gaat dit plan zeker niet steunen? Nee. Dat is duidelijk, meneer Opstelten. We zijn aan het eind gekomen. Dat is jammer. Ja, vind ik ook eigenlijk. Ik heb nog wel zin in een uurtje erbij. Echt waar? Maar dat moeten we een volgende keer. Nou, dat we doen we dan doen. een ander moment wel. We zijn nog lang niet uitgesproken. Zo aan is dat, meneer ja. Opstelten. Fijn dat u eventjes bij ons wilde zijn. Oké, okay, dank u zeer. En u ook bedankt. Ja, ja, Jouw Media dag. En Bas Schimmink is er. Goedemorgen weer. Goedemorgen weer. Ja, je had het, het begin al met het gesprek met de minister over de website. Wat zegt Ivo.nl? Ja. Dat kon natuurlijk ook niet uitblijven. Het wat zegt Ivo Twitter-account verzond direct de tweet. De radio staat aan. Zometeen komt de minister. Een half uur aan het woord op Radio 1. En, uh, nou, het beviel kennelijk, want het uh, is veel te kort. Hè? Ja, ja maar we, we kunnen nog genieten op, uh, uh, op de account Wat Zegt Ivo. Gekke zinnen vielen blijkbaar niet op. De volgende tweet ging erover dat ze blij zijn nu te weten... dat de minister de site kent. En los van de reacties op de inhoud van het gesprek... laten mensen op Twitter vooral weten dat Opstelte... qua stem een uitstekende Sinterklaas zou zijn. Goed, tot zover, minister Opstelte. Het was net even oppassen geblazen op de A2. Pas op, er loopt een koe op de A2 bij Bommel op de rijbaan richting Den Bosch, twittert daarmee mee. Ja, blikken. Uiteindelijk om een kalfje te gaan, Rijkswaterstaat heeft het beest gevangen... en de file zou inmiddels weer opgelost moeten zijn. Zeker een derde van alle Nederlanders die van zorgverzekering wisselt... kiest dit jaar voor de goedkoopste polis... waarbij de keuze voor een zorgaanbieder beperkt is. Blijkt uit een analyse van de eerste paar duizend overstappers... door ZorgKiezer.nl waarover trouw in schrijft. 37 kiest voor zo'n volledig gestripte polis. Als de trend zich doorzet, komt het totale aantal Nederlanders... dat voor zo'n goedkopere polis kiest, rond de 500.000 te liggen. Die geen aanvullend pakket wil en het eigen risico verhoogt... kan met zo'n polis op 60 euro per maand uitkomen. Het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe... krijgt na 2014 te maken met tekorten. Daarvoor waarschuwt het College van Gedeputeerde Staten bij RTV Noord. De tekorten worden veroorzaakt door een opeenstapeling van rijksmaatregelen. Zo worden de opbrengsten van de OV-kaart voor studenten anders verdeeld... en worden rijksbijdragen verlaagd. Ook wordt de belasting op rode diesel, waar veel trein- en op rijden verhoogd. Dan nog eventjes naar Omroep Flevoland. Bericht over de opening van de Kentucky Fried Chicken in Lelystad gisteravond. Nou, eh, wat was er aan de hand? Er zo'n file aan auto's dat de wachttijd bij de drive-thru opliep tot 45 minuten. Is wat, voor veel gezinnen zagen het blijkbaar als een mooi uitje. Ja, voor de kids, hè? Blijft het te over? Ja, zeker. <laughs> Na Nou, ongeveer een half uurtje. Heb je al honger? Ja, heel erg. De naastgelegen McDonald's, waar het een heel stuk rustiger was... moest het personeel inzetten als verkeersregelaar... om alles in goede banen te leiden. Beren, honger of kippentrek. Je hoort het allemaal in het Radio 1-journaal. Dankjewel, Bas.